Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Steden overvol door Koninginnedag drukte. Ziekenhuizen moeten bacteriën rapporteren bij Meldpunt... en steeds meer Europese politici weigeren naar Oekraïne te gaan. De Koninginnedagfeesten trekken in sommige steden zoveel publiek... dat mensen het advies krijgen om niet te komen. Dat geldt onder meer voor de Garenmarkt in Leiden... en het Stadhuisplein in Rotterdam...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 Ze deelden boetes uit aan mensen die nagemaakte merkartikelen verkochten. De politie was te laat om ze op te pakken. Een woordvoerder noemt de zaak voor een dag als Koning Dag te klein om te onderzoeken. Er komt een centraal meldpunt waar ziekenhuizen alle multiresistente bacteriën... zoals MRSA en Klebsiella moeten rapporteren. Andere ziekenhuizen kunnen dan maatregelen nemen... als ze een patiënt opnemen uit een besmet ziekenhuis. De kans op uitbraken van multiresistente bacteriën neemt de komende jaren flink toe... Dat komt doordat ziekenhuizen zich steeds meer specialiseren... en patiënten dus vaker verschillende ziekenhuizen bezoeken. Wat voor MRSA geldt, gaat ook op voor andere ziekenhuisbacteriën... zoals de multiresistente Klebsiella... waarmee het ziekenhuis in Rotterdam te kampen heeft gehad. Steeds meer Europese leiders weigeren naar Oekraïne te reizen. Ze boycotten het EK-voetbal... of een conferentie van Midden-Europese leiders in Yalta... Vandaag zei de voorzitter van de Europese Commissie Barroso dat hij niet naar het EK gaat. De Tsjechische president Klaus en de Italiaanse president Napolitano melden zich af voor Yalta. Oekraïne ligt onder vuur door de gevangenschap van oud-premier Timoshenko... die een hongerstaking is omdat ze door bewakers zou zijn mishandeld. Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn elf doden gevallen onder wie de dader. Een hoge politiefunctionaris was het doelwit, maar die bleef ongedeerd... De dader reed met een motor in op een konvooi. De man miste de politiecommissaris, maar de schade op een markt en bij een overheidsgebouw was enorm. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de verdenking gaat uit naar de islamitische terreurgroep Boko Haram. In Argentinië is een Nederlander opgepakt voor drugsmokkel. De man van 22 had bij een controle op het vliegveld van Buenos Aires 18.000 ecstasypillen in zijn bagage. Volgens de Argentijnse politie heeft de man gezegd dat hij van twee onbekenden 100.000 dollar zou krijgen voor de pillen. De Nederlander was vanuit Duitsland via Spanje en Uruguay naar Argentinië gereisd. De man woont in de Dominicaanse Republiek en is tot Nederlander genaturaliseerd. De vader van een Duitser, die in 2009 een bloedbad aanrichtte op een school in Winnenden, komt opnieuw voor de rechter.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 de World Series in Las Vegas, het belangrijkste pokertoernooi ter wereld. Hij werd daarna een graag geziene gast in talkshows... mede dankzij zijn flamboyante outfit. Hij droeg, va droeg vaak een cowboyhoed en opzichtige laarzen van struisvogel leer. Slim speelde poker met onder andere president Johnson... pornobaas Larry Flint en drugsbaron Pablo Escobar. Ook won hij nog drie keer de World Series voor het laatst in 1990. En Marillo Slim was 83 jaar. Het weer vanavond en vannacht vanuit het zuiden steeds meer kans op buien... die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en windstoten. Morgen nauwelijks zon, veel bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Dan wordt het een graad of 17. Namorgen licht wisselvallig met veel bewolking en soms wat regen... en geleidelijk frisser.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 Europese regeringsleiders zeggen een bijeenkomst daar af en steeds meer politici laten weten dat ze daar niet op de tribune gaan zitten bij het EK voetbal als er niks verandert. En dat heeft allemaal te maken met de behandeling van de Oekraïense oud-premier Julia Timoshenko. Ze zit in de cel en zou in de cel mishandeld zijn. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, um, ik had het net over een bijeenkomst waar steeds meer mensen voor afzeggen. Dat is een top van uh, Centraal- en Oost-Europese leiders. Uh, half mei in Yalta. Oostenrijk komt niet, Tsjechië niet, Duitsland niet. Ook de presidenten van Slovenië en Italië zeggen nu af. I is dat een belangrijke bijeenkomst? Nou, op zichzelf stelt die bijeenkomst niet, niet zoveel niet zo voor. Het is een reguliere top die nu al voor de achttiende keer plaatsvindt. Bedoeld om, ja, om de contacten tussen de, de landen van zeg maar het voormalige Oostblok... en de omliggende westerse landen uh, aan te halen. Um, maar uh, ja, het gaat natuurlijk in feite niet zozeer om die top... dat, dat de mensen daar niet naartoe gaan, de, de regeringsleiders... maar vooral om de boodschap die daarvan uitgaat. Um, een boodschap ook nog eens aan de vooravond... van het Europese kampioenschap voetbal... dat over iets meer dan een maand begint. Ja, want zij willen dat Julia Timoshenko beter wordt behandeld. Wat denk je? Gaat dat iets uithalen? Uh, nou, ik denk er, er is nu een soort sneeuwballetje uh, gaan rollen. En, en die sneeuwbal die zal natuurlijk alleen maar groter worden. Uh, het, is, het is begonnen uh, pas geleden met de aankondiging van Timoshenko dat ze in hongerstaking zou gaan. Uit protest tegen haar behandeling. Ze zegt dat ze door een aantal gevangenbewaarders uh, is mishandeld, onder meer in de buik geslagen. Nou, dat heeft al uh, verontrusting gewekt, ook in Europa. Um, en toen er op een gegeven moment foto's verschenen een paar dagen geleden uh, van Timoshenko, waarop duidelijk te zien is ja, dat ze blauwe plekken op haar buik en andere lichaamsdelen heeft. Um, toen ja, is toch wel een alarmbel afgegaan in verschillende Europese hoofdsteden. Uh, men eist in ieder geval uh, uh, een verklaring van de Oek Oekraïnse autoriteiten. Um, ja, hoe dit kan gebeuren en, en, en uh, men eist ook dat Timoshenko in ieder geval beter wordt behandeld. En het probleem is nu eigenlijk vooral... dat, dat de Oekraïnse autoriteiten de boel uh, nogal bagatelliseren. Uh, er is eigenlijk alleen maar een, een verklaring geweest... van een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die zegt, nou ja, de verschillende regeringsleiders komen straks niet naar Yalta. Daar moeten we niet zoveel politiek achterzoeken. Sommigen die zouden sowieso niet zijn gegaan. Hè. Er is geen sprake van een, uh, van een politieke campagne. Maar waar Europa natuurlijk echt op zit te wachten... is een reactie uh, niet zo die van de uh, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... maar van president president En die uh, ja, doet er vooralsnog het zwijgen toe. En dat willen ze natuurlijk ook omdat ze willen weten... of ze straks met goed fatsoen op die tribune kunnen zitten bij het EK-voetbal. Sommigen zeggen, nou, we gaan niet anderen zeggen... we maken het afhankelijk van wat, wat de regering doet. Is dat niet iets waar de regering in Oekraïne zich zorgen over maakt? Dat, dat het EK overschaduwd wordt door de politieke situatie? Ik denk dat ze zich vreselijk zorgen maken. Ik denk ook dat, dat die, die stilte die we nu waarnemen. dat dat een beetje. Uh, uh, ja, dat het getuigt van. Uh, dat ze niet precies weten wat ze moeten gaan doen. in, in deze situatie. We hebben natuurlijk ook nog die, die uh, explosies gehad. een paar dagen geleden in Dnieper-Petrovsk. Dus dat heeft ook, ook al een slagschaduw vooruitgeworpen. op die, uh, dat Europees kampioenschap. Maar ja, dat EK. dat is voor Oekraïne natuurlijk. een, een PR-stunt van je Dat is iets waar ze. Uh, jarenlang naar hebben uh, toegeleefd. Uh, en wat nog jaren daarna ook. Uh, zijn vruchten zou moeten afwerpen. En dat dreigt nu allemaal in gruzelementen te vallen... door uh, Julia ja, Timoshenko. Er was een krant in Oekraïne die schreef deze week... Uh, ja Yanukovych heeft Timoshenko, zijn grootste rivaal... weliswaar in de gevangenis gezet. Maar hij zit nu in een situatie waarin Timoshenko als het ware... Janukovic heeft omsingeld dankzij haar eigen uh, ja, activiteiten... haar eigen uh, uh, ja, vermogen om zeg maar, te appelleren aan, uh, aan de Europese leiders. Geert Groot Koerkamp was dat over de situatie in Oekraïne. De discussie daarover die is inmiddels ook volop gaande in de Nederlandse politiek. Contact nu met CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Karas. Er wordt uh, hier gesproken om een boycott zelfs van het EK-voetbal in Oekraïne. Hoe, hoe staat u erin? Ja, het CDA roept de Nederlandse regering, roept minister Roosenthal op om bij de Oekraïne te eisen dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bijvoorbeeld door de OVSE. Niet alleen naar de situatie van mevrouw Timoshenko, maar er zijn meerdere die onder verdachte omstandigheden gevangen worden gehouden. En als dat onderzoek er niet komt dan uh, moet de Nederlandse regering afzien van het bezoeken van wedstrijden in de Oekraïne. En waar moet de OVSE onderzoek naar doen in de gevangenissen? Die moet onderzoek doen naar de gezondheidssituatie. Naar de wijze waarop de uh, processen zijn gevoerd. En uh, hoe mevrouw Timoshenko bijvoorbeeld aan die blauwe plekken komt. Mevrouw Timoshenko heeft uh, medische hulp nodig. Uh, zij weigert die medische hulp uh, te ondergaan uh, in een Oekraïns uh, hospitaal. En dat snap ik ook wel. Want we weten allemaal nog de beelden van de vorige president... meneer Yushchenko, met dat pokdalige gezicht... Mm -hmm wat veroorzaakt was door een poging om die meneer te vergiftigen. Ja. Ze zijn, uh, ja, het zijn harde jongens in de Oekraïne. En uh, als wij daar gaan voetballen en we gaan met uh, politici praten... dan geven we hen een mandaat om dit soort vervelende dingen te doen. En dat moeten we dus absoluut niet doen. En stel dat minister Roosentaal, demissionair minister Rosenthal... Uh, gedaan krijgt dat de OVSE daar een onderzoek doet en dat de uitkomst vlak voordat het EK begint, is dat de mensen daar mishandeld worden. Dat dat inderdaad aan de regering, aan het regime van de gevangenis ligt. Wat dan? Nou, gaat, nou, moeten ze dan wel naar het EK gaan? Natuurlijk niet. Dan, uh, dan verwacht ik dat er geen enkele politicus naar het EK gaat. En dan uh, geven we daardoor uh, geen mogelijkheid aan de Oekraïne om zich te presenteren. En dat is voetbal is tegenwoordig ook diplomatie. En uh, daar geven Oekraïne dan geen kans voor. Dat vinden ze heel vervelend. Dus op deze manier moeten we internationaal nu druk op de ketel zetten om te laten zien aan Oekraïne dat het ons ernst is. En vindt u dat het Nederlandse elftal er überhaupt dan wel naartoe mag? Ja, dat is iets anders. Uh, uh, gevoetbald moet er wel worden. Uh, de gewone Oekraïnse burger is uh, waarschijnlijk net zoveel slachtoffer. ...als uh, mevrouw Timoshenko. Dus we moeten ons vooral richten op de politici. En dat betekent dat hoogwaardigheidsbekleders niet met politici moeten praten. En politici, dus regering, vertegenwoordigers, uh, ook Tweede Kamerleden... ...moeten daar gewoon helemaal niet naartoe. Goed, uw oproep aan minister Roosenthal uh, is duidelijk. We kijken of daar meerderheid voor is in de Kamer. Henk-Jan Ormel, dank voor uh, uw toelichting. Dank u wel. Goedenavond. Dan gaan wij van Oekraïne naar Koninginnedag. In Amsterdam zijn ze uiteraard nog niet klaar met feestvieren. Onze verslaggever Colette van Nune is erbij. Het is een echte Amsterdamse Koninginnedag, zoals die hoort te zijn. Met oranje geklede mensen op straat en op de grachten in bootjes. Veel blikjes bier natuurlijk. De vrijmarkt, mensen met uh, tassen die alweer teruggaan naar het station... Maar kijk je? 50 cent. Wilderoleum. Ja. Alsjeblieft. 10 cent voor een bak popcorn. Kun je de hoofdmaaltijd overslaan. Je denkt dat ik aan de lijn doe? Nou, maar het is, is zonder uh, vet. Vetvrij gemaakt. Hier, vers. Nou, wat wil je nog meer? Goed verkocht vandaag? Nou, hoor. Ja, nee, het is prima. Het is een prachtige dag. Mensen zijn niet echt kooplustig. Maar er zijn veel mensen. Het is heel gezellig. Crisis, hè? Ach, crisis. Dat zeggen de mensen, maar het valt reuze mee. Hele mooie kinderkleren nog. Ik is het best niet al uit, meneer? Het merendeel is al uit, verochtend vroeg. Dat was gouden handel. Ja, ja nu, nu valt het een beetje tegen. Maar echt gouden handel, ja? Jawel, goed verdiend. Ziet u zelf een merktruitje aan heeft? Heeft u al wat merkkleding verkocht vandaag? <laughs> Dan moet ik vragen aan de eigenaar, maar er is, er is verkocht. Jawel, ja. Voor bodemprijs. Bodemprijs. Mooie Britse spul, hoge kwaliteit. Burberry's voor 5 euro. Nou, dat krijg je niet in de winkel. Ben ik toch weer te laat? Ja. Hij is de gelukkige. Hoeveel uh, zit er in uw uh, zak na een dagje handel, meneer? Wat zeg je? Hoeveel heeft u verdiend vandaag? Uh, rond de 170 euro. Dus dat is uh, doel was 150. Vorig jaar hadden we 100, maar uh, het is ruim gehaald. is okay. Een dus goede dag kunnen we zeggen. Een ja, goede dag. Okay. Ja. Uw buurman zei ook dat de mensen niet zo kooplustig waren, maar uh, dat maar, ligt dan aan zijn spullen. Het ligt aan zijn spullen inderdaad. We de dame kleding vanochtend heel goed. Jij ja. okay. hebt ze ook ingeslagen, of niet? Uh, nou, Dat valt wel mee, hoor. Ik heb uh, een hoedje gekregen. Die heb ik een hoop uh, gezien, hè, van die reclamehoedjes. Oranje met de rood een, wit blauw. Uh, we hebben een boek gekocht. Ja? En... Larsen. Ja. houdt u van? Ja, en voor de rest zijn het eigenlijk onze eigen kleren. Oh. <laughs> dus u heeft helemaal niet zoveel gekocht. Ik heb niet zoveel gekocht, nee. Nee. het nee. nee, ik... is niks leuks van het jaar. Ja, ze hadden heel veel leuk, maar uh, één, je moet het uh, sjouwen en... Uh, ik koop in voor mijn beroep, dus ik ben de hele dag aan het inkopen. Ah, en dan gaat u op een vrije dag ook nog naar de vrije markt in Amsterdam? Ja, gewoon voor de gezelligheid. En was het gezellig? Het was ontzettend gezellig, ja. Het was heel erg gezellig. Ja, het was hartstikke leuk. Ja, nou Ween, gaan jullie uh, ja want bij ons in het dorp is ook nog muziek, dus uh, daar gaan we daar weer verder. Welk dorp is dat? Kastrikken. Nou, veel plezier vanavond in Kastrikken. Dag, tot bedankt. ziens. Dag. En zo meer over Koning in de Dag, elders in het land. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso. Het is uh, geen dag voor Geert Wilders. Die is niet in Nederland. Die is namelijk in New York om daar zijn boek over de islam te presenteren. Marked for Death heet het boek. Ten dode opgeschreven. Correspondent Wessel de Jong is ook in New York om die presentatie bij te wonen. Wessel, volgens mij is dat inmiddels achter de rug. Was er een uh, groot gehoor voor Wilders? Nou, de presentatie is nu echt uh, net uh, begonnen. Ik wilde hem bijwonen, Lucella, maar dat is me niet gelukt. Ik was netjes naar binnen gegaan van tevoren en uh, ben het toen door zijn veiligheidsmensen. Ben ik er zojuist uitgegooid. Die wilden absoluut niet uh, dat we erbij waren. Ik begreep uiteindelijk van de Amerikanen eigenlijk dat het uh, vooral de Amerikanen zijn die, die zorgen hebben over de veiligheid. De mensen die deze bijeenkomst hebben georganiseerd, dat die vooral wilden dat er pers uh, bij is. Uh. Maar goed, we hebben net zojuist wel Wilders heel eventjes kort gesproken toen hij uh, de zaal binnenging. En, maar wacht even, als er geen pers bij mag zijn bij die presentatie... wie zit er dan bij? Ja, dat is heel interessant. Dat is een heel klein, obscuur denktankje... dat, dat uh, deze bijeenkomst heeft georganiseerd... Uh, een paar tientallen mensen zijn. Het is een soort lunchbijeenkomst. Ronde tafels, Stond ik het al netjes kunnen bekijken. Tafels werden gedekt, ronde tafels met daarop allemaal de boeken van Wilders. En wat ik begrepen heb, is dat de mensen die dus naar komen luisteren, dat die per persoon 10.000 dollar betalen om hierbij te zijn. Maar wat Geert, Geert Milders voorjuist zei, toen hij naar binnen ging, vroeg hem ook, want bent u hier dus om, om, om geld te werven voor de PVV of, of voor, de, voor de partij? Toen dus zei hij, nee, van dat geld, hij, ik weet, helemaal niks van. Uh, daarvan gaat geen cent naar mij toe. Ik ben hier uitsluitend om een boek te promoten, zei hij. Goed, en, en wat heb je verder nog met hem kunnen bespreken? Uh, dus, ja, het is natuurlijk heel interessant dat nu juist zijn, zeg maar zijn min of meer deelname aan de regering is gestopt. Hij komt nu naar Amerika om zo'n boek te promoten. Dus iedereen heeft natuurlijk Ayaan Hirsi Ali in, in zijn achterhoofd, die op een gegeven moment natuurlijk naar Amerika vertrok hierbij en denktank denk aan de slag ging. Dus hadden toch op de onderstelling, wat, wat voor plannen heeft Geert Wilders? Die hebben hem voorgelegd. Van, heeft u, is dit, dit, is dit uw entree, is het begin, dit dit boek, is het begin van een Amerikaanse carrière voor u? Komt u hier ook werken? En hij verzekert ons, nee, ik ben echt, ik, ik ben op en tot Nederlands, Hollands en uh, ik, zal, uh, ik, zal, ik ga de verkiezingen meedoen. Ik heb absoluut geen plan om hier uh, in de Verenigde Staten aan het werk te gaan. Dank Wessel de Jong voor dit moment bij de presentatie. Tenminste voor de deur dus van de presentatie van het boek van Geert Wilders. Ongetwijfeld morgenochtend meer hierover in ons Radio 1 journaal. Dan terug naar Koninginnedag. Wc-pot gooien, wildbreien, sigaren maken. Het was er allemaal vandaag in Renen en Veenendaal. De plaatsen die werden bezocht door de koninklijke familie. Om de zorgelijke situatie van prins Friso... konden de familie en de burgemeesters natuurlijk niet heen. Toch wilde Beatrix koningin Beatrix dat deze dag een feestelijke dag zou zijn. Om tien uur kwam het gezelschap aan in Renen. Nu uh, nog meer motoragenten. Een uh, gesloten personenauto die hier de hoek omkomt. En daarna de bus met de koningin. Hier is zij in een keurig zachtblauw ensemble. Schudt ze de hand van Roel Robertsen mevrouw Frits van Oostrum, Maxima en, en willem Alexander nu ook de bus verlaten, handjes schudden. Maar nu uh, gaat uh, de troonopvolger uh, zelf uh, met de toiletpot in de weer. Uh, om in sportje sportjargon te blijven, prins Willem-Alexander is er klaar voor. Hij heeft een handschoen uh, gepakt...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 Uh, toch blij uh, dat ze naar Reen en Veenendaal zijn gekomen. Maar ik, ik zag iets minder feest in hun ogen. Maar dat vind ik een logisch gevolg. Ik zei al, Willem-Alexander loopt hier prinselijk door. Uh, er is enige vraag over, uh, heeft ze er nog wel zin in? Uh, ik heb net al iemand gesproken, ze moet gewoon blijven. Wat is, uh, wat u tref, wat is uw idee? Zolang ze kan, uh, moet ze blijven. Maar Willem-Alexander, ja, dat zal ook wel eens goed komen. Maximaal lijkt, me... lijkt me wat. Lijkt me een prima koningin. Ja, nou, zo is het verdeeld, maar uh, ik, ik heb dat al uh, gezien, de energie is er nog wel de ja, dat bij Dat is zeker waar, de energie is er, dat klopt ja, zo. Wel, ja, ze is er echt geschikt voor en ze moet nog even blijven hoor.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 Wat een fantastische dag. Majesteit, Koninklijke Familie, dit is Venendaal. We vonden het ontzettend fijn dat we dit met u ook in Renen en zeker ook hier in Venendaal hebben mogen meevieren. Het is jammer en verdrietig dat onze familie vandaag niet compleet is. Maar alle hartelijkheid, goede wensen die we gevoeld hebben en gehoord hebben, zullen we doorgeven. Ik dank u voor een fantastisch feest. Hartelijk bedankt. Dat was de koningin in Veenendaal. We hebben nu contact met de burgemeester. U hoorde hem net al eventjes. Meneer Elzenva, ja. goedenavond. Ik had het al niet teruggehoord. En? Wat, wat doet het u als u het nu terughoort? Ja, indrukwekkend. Als je ziet dat we dan, wij zelf met onze voorbereiding, met onze koningin, dan toch ook uh, door die hele menigte loopt. En met iedereen een praatje maakt. En dan zo afsluit, zo inhoudelijk. Ja, indrukwekkend is dat. U zei in uw afscheidswoorden dat de komst van de familie zeer gewaardeerd was. Di ja. Dit jaar des te meer. Hoe ging dat? Had u van tevoren geïnformeerd of instructies gekregen wat u kon zeggen over de afwezigheid van Prins Friese? We hebben natuurlijk de afgelopen maanden. Uh, las, ja, de, zeg maar, sinds het uh, ongeluk van uh, prins Frizo, We hebben natuurlijk wel veel met elkaar gesproken. we hebben gezegd: gezegd, nou, je, je kunt er niet aan voorbij gaan, want iedereen loopt er toch mee om. Maar hoe kunnen we dat op een goede manier zeggen? Zodat ook de koningin, als ze dat wil, daar ook fijn op kan reageren. Nou, en daar hebben we kritiek een balans in gevonden. En het zoals liep. En heeft u het idee dat u iets voor ze heeft kunnen doen vandaag, voor de familie? Vast, ja, vast. Als ik zie dat er zo'n uh, zo 50.000 mensen langs de route staan... Overal waar we liepen werd Oranje Boven gezongen en u hebt het ook wel in uw werk dat u denkt van waar doe ik het allemaal voor? Nou vandaag werd er duidelijk gemaakt van uh, dat de koningin het ergens voor doet De mensen steun daar en dat was ook wel een beetje het, uh, de hoofdpot in het hele programma. Want als u zegt, bedoelt u dat u ook momenten had hiervoor dat u dacht waar doe ik het allemaal voor? Nou, je hebt het allemaal in je werk. Je denkt uh, dat, dat is een keer wat minder loopt dan je denkt. En, uh, en op maar, welk moment dat was blijkt, dat? Op welk moment was dat beter? Nou, dat, dat is niet in, in dit uh, hele programma, maar jij gewerkt dat je dat wel eens hebt. Maar dan krijg je weer een stimulans, een externe stimulans. En dat zal hier ook zo gegaan zijn. Want je zag ook dat de koningin echt heel fijn, ontspannen daar rondliep, trouwens, de hele familie. En dat is voor een burgemeester is dat uh, gewoon heel plezierig om te zien. En als u nou vanavond in uw bed ligt, als we even naar dat moment gaan, welk beeld zal dan op uw netvlies staan? Denkt u van deze koninginnendag? Toch het, de, de slottoespraak van de koningin. Want wij weten natuurlijk niet wat gaat gebeuren. En als ik zie hoe ze dat gedaan heeft, dan. Uh... Dan uh, is dat alleen maar uh, te variëren. Ze, ze zei het vrij rustig. Zag u de emotie van prins Willem-Alexander ook achter haar? Of kon u dat niet zien? Ik heb dat niet gezien. Maar we kijken de beelden nog terug. Maar ik zou me kunnen voorstellen. Daar heb ik helemaal niet zoveel fantasie voor nodig dat dat uh, indruk maakt. En de familie als uh, je moeder, want dan gaat het natuurlijk dus toch om... zo'n verhaal houdt en overstaan van zo'n 20.000 mensen die er stonden. En dat, dat was ook zo, dat, uh, dat zult u later zien uh, op de beelden. Ja. Meneer Elzinga, u kunt uh, zelf in ieder geval terugkijken op een mooie dag. Ik dank u wel voor uw uh, reactie. Ja, u ook. Dank u zeer. Dat dag. was uh, meneer Elzinga, de burgemeester van Veenendaal. Tot zover onze verslaggeving van Koninginnedag 2012. Dan sluiten we af met voetbal, want vanavond om 9 uur... gaat het erom spannen in Manchester. De koplopers van de Premier League strijden dan om de titel... en het wordt een echte stadsderby. Manchester United neemt het op tegen Manchester City. Arjen van der Horst, onze correspondent in Engeland. Arjen, verdelen de clubs, deze twee clubs ook de inwoners van Manchester in twee kampen? Ja, absoluut. Eén uh, deel van de stad zal blauw gekleurd zijn, de andere uh, rood. Eastside versus Westside... Altijd al een beladen duel geweest, een beladen derby. Maar ja, eigenlijk wel een wedstrijd waar nooit zoveel op het spel stond. Want laten we wel wezen, Manchester United al twee decennia lang... de absolute grootmacht in het Engelse voetbal, Manchester City. Ja, dat waren volgens Alex Ferguson, de coach van United, de noisy neighbors. De luidruchtige buren die veel lawaai maakten, maar nooit presteren. Maar ja, injecties van schatrijke oliemiljardairs... Die lijken dan toch geholpen te hebben. Nu is City een serieuze kanshebber in de titelstrijd. En moet zelfs Ferguson toegeven dat ze de grootste concurrenten zijn van United. Dus dat belooft wat voor vanavond. Ja, dus je kan niet zeggen dat United uh, de beste papieren op voorhand heeft? Uh, lichtelijk. Uh, ze staan nu op drie punten voorsprong. Uh, wel bijzonder krap natuurlijk. Tegenstander City uh, speelt thuis. Als City wint... Dan staan ze op gelijke hoogte. City heeft ook een superieur doelsaldo. Dus als City nog de resterende twee wedstrijden wint... Ja, dan is het bijna zeker dat ze kampioen worden. Als United wint vandaag, ja, dan is het gat zes punten En dan lijkt het bijna zeker dat United kampioen wordt. Uh, in ieder geval, de Premier League heeft zelden zo'n spannend slot gehad van het seizoen. Vanavond dus Manchester United tegen Manchester City. Arjen van der Horst hoort u. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze avond. Ik wens u een goede avond na het nieuws van half zeven. WNL, Avondspits, Cameron Oela, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Um, Koninginnedag vandaag, hè? Heeft u het gevierd? Ik niet. Nee, ik was nee, aan het werk. Hard aan het werk. Nou, Zo zijn we veel mensen gelukkig het wel aan het vieren. Het is een prachtig feest. En wat mij betreft gaan we nog tot in de lengte van dagen... dit feest blijven vieren. Koninginnedag. Alleen die datum, hè. Als we straks koning... Willem de Vierde hebben. Op welke datum moeten we dan gaan vieren? Op zijn verjaardag, 27 april? Of misschien wel op de dag dat hij koning wordt? Een beter idee. Koos Huizen die kwam met het idee. 24 april, Oranjedag. Ik vind het een fantastisch idee. Een gouden idee. En daarom zeg ik een goud idee, vier Oranjedag... De verjaardag van Willem van Oranje. op 24 april. Daar ga ik het over hebben. U kunt met me meepraten tot 7 uur. 0800 1121. 0800 1121. Of hashtag WNL. En dan lees ik uw tweet live voor in de uitzending. Zometeen na het internationaal van half 7. De aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zo gebruik ik al jaren groene stroom.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 De CDA vindt dat Nederlandse kabinetsleden... niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne moeten gaan... zolang er geen onafhankelijk onderzoek is... naar de toestand in Oekraïnse gevangenissen. Het Kamerlid Ormos sluit zich aan bij de kritiek van andere Europese politici... op de situatie van oud-premier Timoshenko. Zij zou in de gevangenis zijn mishandeld door cipiers. Er komt een centraal meldpunt waar ziekenhuizen... alle multiresistente bacteriën zoals MRSA en Klebsiella moeten rapporteren. Andere ziekenhuizen kunnen dan maatregelen nemen als ze een patiënt opnemen die uit een besmet ziekenhuis komt. De koningendagfeesten trekken in sommige steden zoveel publiek... dat mensen het advies krijgen om niet meer te komen. Dat geldt onder meer voor de Garenmarkt in Leiden... en het Stadhuisplein in Rotterdam. Ook de feesten in Den Haag, Dordrecht en Eindhoven barsten uit hun voegen. En in het noordoosten van India is een veerboot gekapseist... met ongeveer 300 mensen aan boord. Zeker 30 mensen kwamen om en veel opvarenden worden nog vermist. De boot kwam op de Brahmaputra-rivier in problemen door slecht weer en brak in tweeën. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gert Hingstra. In een groot deel van het land is het prachtig weer nog steeds. Maar in het zuiden is de bewolking al aan het toenemen. En daar duiken ook een paar buien op. Verder wakkert de noordoostenwind flink aan. Matig kracht 3 a 4. Langs de westkust vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 a 6. Later vanavond ontstaan er vooral in het zuiden en midden van het land buien. En bij een enkele kan ook onweer voorkomen. En ook vannacht trekken er buien over. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen nog steeds buien, vooral in het noorden van het land. Maar de zon schijnt ook af en toe. De temperatuur die blijft mild. Het wordt zo'n 17 tot eh, 19, misschien 20 graden. En de wind verandert morgen behoorlijk sterk van richting. Want morgenochtend staat er nog een matige oostelijke wind. Dan wordt de wind even veranderlijk draait dan naar het westen en neemt af naar zwak windkracht 2. Na morgen blijft het aan de wisselvallige kant. Woensdag zijn er wolkenvelden, af en toe een bui. Opnieuw niet koud, met een graad of 17 of 18. Na woensdag wordt het wat frisser, doordat de wind uit het noorden gaat waaien. Het wordt dan zon 15 graden. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oela. Een gouden idee, 4 Oranjedag op 24 april. Goedenavond, dit is de leukste avondspits van Nederland. En praat tot 7 uur mee tijdens dit feest der monarchie op Radio 1. Bel WNO 0800 1121. Ons land viert vandaag op schitterende wijze Koninginnedag. Historicus Kees van Seur zei het vanochtend al bij de collega's van Vandaag de Dag. Zonder Koninginnedag stelt Nederland niets voor. Ik ben het helemaal met hem eens. Wat mij betreft blijven we nog tot in lengte van dagen dit feest vieren. Alleen die datum, hè. waarom 30 april? We vieren de verjaardag van wijle prinses Juliana. En we vieren de troonsbestijging bovenal van koningin Beatrix. Maar wat gaan we doen als straks Willem-Alexander ons koning is? Zijn verjaardag vieren op 70 april is een optie. Of uh, we kunnen natuurlijk uh, de dag dat hij koning wordt uitroepen tot nationale feestdag. Of zoals we het in 1885 hebben gedaan, de verjaardag van de oudste dochter van de koning gaan vieren. Geschiedkundige Koos Huizen stelt voor dat we de verjaardag van Willem van Oranje benoemen tot Oranjedag op 24 april. Ik vind dit een gouden idee. Dan hoeven we nooit meer te tornen aan de datum. En daarom zeg ik, vier voort aan Oranjedag op 24 april. Bel WNL. 0800 1121. En nogmaals een hele goede avond op deze zonnige Koninginnedag. U kunt dus met mij meepraten. 0800 1121 is het gratis nummer. U mag ook gewoon laten weten hoe uw Koninginnedag was... en wat u dan vindt van Oranjedag. U kunt natuurlijk ook twitteren. Hashtag WNL of hashtag Oranjedag. En ik lees uw tweet live voor tijdens de uitzending. Um, en u kunt uh, het ook allemaal live volgen op uh, radio1.nl... want de webcam staat aan, dan kunt u ook zien hoe wij dit doen vanuit de studios in Hilversum. En hoe ik bijvoorbeeld nu naar Jacob Grit gaat uit Delft. Goedenavond. Ja, ben ik in de uitzending? Zeker. Een uh, oranje ja. dag, wat vindt u daarvan? Uh, ja, uh, op 24 april. Nou, ik vind dat uh, best een uh, goed idee. Dat betekent namelijk dat ook uh, minder uh, fanatiek koningsgezinden uh, zich in dat feest kunnen vinden. Ik heb bijvoorbeeld zelf uh, een uh, Brielse geus uh, uithangen. Dat is een bepaalde soort uh, uh, vlag in, in, in andere patronen. Met, met, met oranje in plaats van, uh, van rood. En uh, ja, over het koningschap zelf nou uh, heb ik een paar opmerkingen. Uh, ik vind het een dwaas idee dat maxima koningin... Het woord koningin is namelijk ook een, uh, een, een beroep. Het is dus niet iets zomaar ja. wat je aangemeten kan. Maar meneer Grit, is. daar hebben we het uh, vanavond niet over. Nog even terug, want u zegt... Uh, ik, het is ook dan voor niet-koningsgezinde mensen... maar we vieren dan natuurlijk wel de verjaardag van Willem van Oranje. Ja, maar koningin uh, nee, van Willem van Oranje was dus geen koning, uh, was Zeker niet. Prins, prins ja. Willem van Oranje. De koningschap is pas sinds 1813, daarvoor waren we een republiek. Ja, maar hij is dan de grondlegger van de Vrij Republiek, maar hij is natuurlijk ook de stamvader van het huis van Oranje. Hij is wel de stamvader van Oranje, maar ik ben niet zozeer zo, zo uh, anti-Oranje, al, al vind ik, maar ik vind meer dat ja uh, Koningin de dag een beetje uh, wordt gebruikt om, om ja, het spro een sprookje levend te, te houden. Uh, waarin mensen uh, ja, um, als reactie op de, op de decadentie in, in de samenleving, vele opzichten, één uh, dag in het jaar willen hebben om om een beetje weg te dromen. Een helder ik, st helder ik, standpunt, ik, uh, meneer. Kon... Sorry? Een helder standpunt. U bent het uh, met mij eens. U vindt het een goed idee uit Delft. Jacob Grit, dank u vriendelijk voor het inbellen. U kunt blijven bellen. 0800-1121 dag. Ik vind het een top idee. Ik ga zometeen ook praten met de bedenker van dit idee, Koos Huizen. Maar ik ga eerst naar Willem van Karlem uit Oudenberg. Goedenavond. Uh, goedenavond. Ik ben het niet eens met de stelling. Kijk, de vorige spreker die heeft een en ander uit de doeken gedaan... Ik vind die uh, koninginnendag of oranje dag, hoe noemen wel, moet blijven op eind april. Ik ga je vertellen waarom. Ten eerste uh, de weersomstandigheden en ten tweede, het is al een traditie. Het werd ook gevierd in de andere kolonies, zoals Antille mm -hmm. en Suriname. Dus, en dan is het nog een klein beetje levend. Ik vind uh, die uh, stelling van jou houdt geen stand bij deze. Maar waarom houdt het geen stand? Dat is toch uitstekend om dat gewoon te doen op 24 april? Nou, de vorige spreker zei het al, uh, het was toen een republiek. Het was toen geen, konink, geen koninkrijk. Maar we vieren dan wel de, de, de geboortedag van de stamvader van het Huis van Oranje. Oké, okay, dat is een ander verhaal. Maar het punt is, uh, het gaat om de dimensie en de lading die de koning in de dag heeft. Ah. Want, want uh, daar wordt aan gerefereerd. Oké, okay, wat vindt u dan? Moeten we dan straks de verjaardag van Willem-Alexander gaan vieren... of de dag dat hij koning wordt? Nee, joh. Nee, nee, nee. Ik denk zelf, uh, kijkend naar de nieuwe vormen van de regering, ja. is dat het koninghuis afschaffen. Dus ik denk niet dat Willem... Alexander Kaas om dit te gaan. Nou, wij gaan het niet met elkaar eens worden. U bent een duidelijke Republikein. En wat mij betreft uh, moet het Koningshuis blijven staan. Het is een ontzettend mooi instituut. Dank u wel uh, voor het bellen, Willem van Carlem. U kunt uh, blijven bellen, uh, maar u mag ook twitteren. Hashtag WNL. En zo uh, zie ik hier een tweet volgens voorbij komen van Richard. Die zegt: laten we het gewoon op de mooiste dag van het jaar vieren. De temperatuur bepaalt duidelijk. Het zon is van vandaag uh, is in ieder geval bij hem gaan schijnen. En Harry van Helder die zegt: hashtag WNL, 24 april, historisch onjuist, moet dan 4 mei worden. In 1582, tien dagen door paus Gregorius gecorrigeerd en 4 mei is nog belangrijk. Ik ga het meteen hebben hierover met Koos Huizen, geschiedkundige en hij eh, promoveerde eerder deze maand aan de Universiteit van Amsterdam en kwam met idee dit idee. Eh, meneer Huizen, goedenavond. Goedenavond. Ik, hoor, ik zie hier een tweet van iemand die zegt, ja het is ooit tien dagen heeft de paus Gregorius heeft de datum gecorrigeerd. Dus hij is helemaal niet geboren op 24 april, maar op 4 mei. Ja, ik denk daar, te daar tellen we verder niet met die correcties en zo, daar gaan we niet op Gelukkig. in. We houden gewoon standaard de datum die altijd gebruikt is en Fijn. wat de pausen nog verschoven hebben niet. Ja kijk, ik moet zeggen, mijn onderzoek was Nederland en het verhaal van Oranje. Dat boek was natuurlijk aanmerkelijk meer dan alleen dit. Maar... Ja, ik was bezig met uh, de Nederlandse geschiedenis. En je komt daar twee hele interessante paradoxen onder andere tegen. Aan de ene kant zie je de Nederlanders door de eeuwen heen toch veel oranjeliefde hebben. En aan de andere kant, ja, ze hadden ook een republikeinse traditie. Ze zijn, uh, hebben zich verzet tegen de koning van Spanje. Hebben zich vrijgemaakt. En degene die daarvoor de start gaf, dat was Willem van Oranje. Nou, dan denk je, als je nu toch opnieuw moet je gaan afvragen, wat gaan we nu doen? Uh, Koningsdag of... Ja, gaan we wat anders doen? Nou, je zou kunnen zeggen: ach, neem een vaste datum. En als je Willem van Oranje neemt, 24 april. zit je vlak bij Koninginnedag. Je kan Koninginnedag blijven vieren zoals je doet. Precies. Maar het wordt Oranje Dag. Het is zowel voor de Republikeinen. als voor degenen die uh, uh, koningsgezind zijn. is het een mooie synthese. En ja, je kan er ook nog eens andere historische verhalen aan koppelen. Dat is ook niet zo gek. Precies, Want er zijn maar... natuurlijk hele interessante historische teksten. die we niet moeten vergeten. En bovendien kunnen we dan gewoon 100 jaar op dezelfde dag blijven vieren bijvoorbeeld nemen van de 4th of July in de Verenigde Staten... of uh, de 14 Juliet in Frankrijk. Ja, en dat is ook gekoppeld aan de start van de natie... die op, op een gegeven moment zich vrij maakte en ja, zich beriep op vrijheid. En wij waren nog 200 jaar eerder dan, hè? Ja, precies. Dan de Amerikanen en dan de Fransen. Er wordt uh, ook goed ingebeld, dus ik ga even naar een toe. Blijft u vooral hangen, meneer Huizen, dan kunt ja, wat... u zo weer reageren. Want uh, ik heb hier aan de lijn meneer Wilmering uit Zwijndrecht. U bent het oneens met mij? Nou, niet oneens, maar het is onpraktisch... Want het kan in de paasvakantie vallen. En dan zijn mensen met andere planningen bezig. Dus dan, uh, dan heb je twee dingen door elkaar heen. Ach, maar dat, dat maakt toch helemaal niets uit. Helemaal goed. Twee feesten op één dag. Dat nee, bespaart ons ook nog hele helebo Mensen zitten in Frankrijk of waar dan ook. En dan uh, missen ze gewoon koninginnendag. Nee, dat moet echt op een neutrale dag kunnen. Maar 30 april, is dat dan wel neutraal? Dat valt nooit onder Pasen. Dat valt onder nooit paard. U, u, u, u vindt het vooral een praktische reden om te zeggen... Van het mag natuurlijk niet met andere feestdagen. Nou, interessant nee, geen feestdagen, maar vakantie. vakantiedagen. Vakantiedagen. Ja, interessant, interessant standpunt. Dank u wel, ja. meneer Wilmering, voor dit, dus. voor dit inzicht. U zegt niet doen. Eens even kijken. We gaan naar Ben Vermeer uit Amsterdam. Goedenavond. Goeiedag. Nou, ik vind uh, 30 april. Ik vind dat je dat gewoon moet, uh, moet handhaven. Het is een hele complete generatie die dat, die dat al jaren uh, heeft gedaan. Uh, het valt eigenlijk altijd wel min of meer voor een uh, vakantie of na een vakantie. Dus eigenlijk is het altijd een vrije dag gewoon. En ja, het weer is maar, maar, altijd... Maar, bergdek, maar meneer Vermeer, hebben maar, de vakanties niet helemaal aangepast op die datum? Is dat het niet gewoon dat we denken... oh, dat komt goed uit, laten we dat doen? Want ik geloof dat bijvoorbeeld... In in Duitsland is het straks gewoon met hemelvaart um, um, gewoon een week vakantie. Dat, dat, dat kan ook. Nou, wat, wat ik zou zeggen, van, um, hou die datum gewoon op 30 april. Dan hoeven we, want iedereen, deze hele generatie, mijn generatie, die weet altijd: oké, okay, 30 april is Koninginerdag. En waarvoor zou je dat veranderen? Het is, het is gewoon een hele makkelijke datum. Het is gewoon hartstikke makkelijk. Gewoon. Een makkelijke datum. Een, een hele standpunt. Ik vind het een makkelijke datum. Ik ga weer naar uh, Koos Huizen. Want hij was natuurlijk uiteindelijk uh, de persoon die uit met het hele idee uh, kwam. Meneer Huizen. Het is, een, het is een makkelijke datum wordt gezegd als tegenargument. Ja, het is een makkelijke datum, hoewel die meneer die het had over de vakanties, die vergat even dat natuurlijk 30 april heel vaak gelinkt zit aan de meivakantie. Hè? Dus dat, dat punt, dat speelt sowieso niet mee. En ja, de Belgen en, uh, die hebben een 15 juli. De Fransen hebben de 14 juli en 15 juli. Dus ja, het raakt altijd wel vakanties. Dat kan altijd. Wat het andere betreft, uh, gemakkelijk... Ja, het is natuurlijk altijd, als iets gewend is, dan is licht dat altijd makkelijk. Maar ja, aan de andere kant, het verschil is nog niet eens een week. En aan de andere kant, want als je nu toch op een gegeven moet kijken... ja, hoe ga je de toekomst ermee om? En heeft het ook een... want mijn... dat moet je ook niet vergeten hoor... ik, ik koppel het aan andere suggesties. Zo zeg ik bijvoorbeeld ook... dat je dingen uit de tijd van de Republiek... de akte van verlatingen... toen we Spanje... ons losmaakten van Spanje en de apologie van Willem van Oranje en dat soort dingen. Dus die teksten waar wij ons beroep op de vrijheid en verdraagzaamheid... dat we daar ook meer aandacht aan zouden moeten besteden... en dat de ja. consequentie dus daarvan zou kunnen zijn dat je, daar, dat je zegt... nou, en laten we dan een synthese zoeken, een, een, een samensmelting... tussen uh, de Oranjedag, uh, de Feest van de Oranjes en de Feest van de Republiek. Dat kan best. Mm -hmm. Want het, zijn daar, het moderne koningschap is natuurlijk toch een democratisch koningschap. Precies. En um, u kunt ook meepraten. U luistert trouwens naar Avondspits van WNL op Radio 1. U kunt uh, tot 7 uur mee blijven praten. Dat kan door te bellen naar het gratis nummer 0800-1121. Dus belt u vooral 0800-1121. En laat mij weten wat u vindt. Moet Koninginendag op 30 april blijven? Of moeten we het Oranje Dag gaan vieren op 24 april? Zometeen ga ik het ook over hebben met Pieter Klein beerning Royalty Watcher voor de Telegraaf. Maar ik even kijken wat op Twitter allemaal wordt gezegd. Petra Kramer reageert op het laatste punt van meneer Huizen. Dus ze zegt, Oranjedag ook mooi voor Republikeinen. Um, Daniel Bom, voor mij geen Koninginnedag uh, 2012, dan Oela. Heb er helemaal niks mee. Kost ook nog eens een hoop geld. Eigenlijk niet gepast in deze tijd. Um, meneer Huizen, nog even. Want het wordt nu gezegd, het is niet helemaal gepast in deze tijd. Hoe belangrijk is Koninginnedag eigenlijk voor de Nederlanders? Ja, ik denk dat dat niet klopt. Want af en toe een feestje voor de bevolking met elkaar om te vieren... dat je toch samen Nederlanders bent. Daarstraks werd al even genoemd dat we in 1885... de feest vieren van prinses Wilhelmina. Omdat we toen zeiden... ja, Nederlanders moeten toch af en toe ook eens vieren... dat ze bij elkaar horen en dat ze dat prettig en zinnig vinden. Ja, dat heeft ook een waarde. Hè? Dus dat, dat, dat mensen dat gevoel hebben. Mensen willen zich een beetje ook in hun eigen samenleving herkennen... en uh, iets van gevoel van eigenheid hebben. Dus dat moet je niet onderschatten. Ook in een tijd dat je economisch wat moet wij, het zijn helemaal geen grote uitspattingen of wat dan ook. Mensen vieren heel zelf. Het, het wordt ook niet door de staat gedaan, zoals in andere landen vaak gebeurt. Maar er zijn plaatselijke oranjeverenigingen die toch vooral, waar alles op drijft, nou, dat is een hoge maat eigen initiatief van de burgers. Het is ook heel Duidelijk. vaak gericht op alle activiteiten voor kinderen. Dat ja. maakt het alleen maar leuker. Ja, dank u wel. Inmiddels hangt uh, ook Evert Jan van Laak uit Ede. Hij heeft zojuist ingebeld op het gratis nummer 080112. en dat kunt u ook doen Meneer Van Laak, Ja, goedenavond. Oranje dag op 24 april. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Eigenlijk om een hele eenvoudige reden, omdat ik die dag zelf jarig ben. U bent op 24 op... april jarig? Op 30 april jarig, inderdaad. Op 30 april. Dus vandaag dus? 30 april. Vandaag inderdaad, ja dat klopt. Van harte gefeliciteerd en uh, met, met deze ook meteen felicitaties aan alle andere Nederlanders die vandaag jarig zijn. Onder andere natuurlijk meester Pieter van Vollenhoven. Felicitaties namens de hele WNL-redactie. Maar u vindt eigenlijk 30 april moet zo blijven, want ik ben zelf jarig. Eigenlijk een heel helder, simpel standpunt. Eigenlijk inderdaad wel. Je hebt altijd een, een vrije dag, een feestelijke dag. En inderdaad, het is ook een, wat die andere luister voor mij ook zei, het is een, een uh, traditie die eigenlijk wel in ere moet gehouden worden. Heel veel Nederlanders, ook van de 30, 40, 50 jaar ouders zijn het gewend op deze datum. Ja. Ik zou zeggen, hou het lekker op 30 april, dan uh, hebben we een, en een traditie en meestal mooi weer. Dus dat is ook een uh, prima uitgangspunt, vind ik. Duidelijk punt. Meneer Van Laak, dank voor het bellen uit Ede. Inmiddels um, heb ik aan de telefoon Pieter klein berning Hij is um, Royalty Watcher voor de Telegraaf. Goedenavond, Pieter. Hoi, goedenavond. Ja. Oranjedag op 24 april, wat vind jij daarvan? Nou, ik kom net terug uit Venendaal en daarvoor uit Renen En ik ben laaiend enthousiast over de massaliteit en de spontaniteit en de hartelijkheid daarvan. Dus uh, vandaar vandaag vraag ik me af of je überhaupt wat moet veranderen. Want uh, dit was ongekend, dit was ronduit fantastisch. Geen wanklank, geweldig. De majesteit zei het zelf ook hè, aan het einde. Dat was zelfs, ze zei geloof ik dat ze verrast was dat het zo'n uh, zo mooi feest was. Hadden het niet verwacht. Ja, had het niet verwacht dat zij ze niet, maar ze was verrast natuurlijk, omdat ze had gedacht misschien dat het ingetogen zou zijn. Ik mm -hmm. weet niet wat ze heeft gedacht, maar dat was het allemaal niet. De straten waren afgeladen, de balkons leken bijna te bezwijken onder de mensen. Ze stonden nog op de daken, zover als je kijken kon. Je kunt je niet voorstellen dat een gemeente die op zaterdag alles opbouwt om op de laatste dag van koningin de dag de zondagsrust te respecteren... dat hij zo feest kan vieren. Ik vond het fantastisch. Maar ja, je kunt je toch afvragen, is dit een formule die in de toekomst stand zal houden? Het is nu misschien zo hartelijk om de koningin een hart onder de riem te steken. Je kunt je voorstellen dat je ja, een andere formule zou kunnen hanteren in de toekomst. Maar ik ben, zou er toch voor zijn, waarom niet 30 april gewoon handhaven? Het is een dag die iedereen kent. Het ligt dicht bij de verjaardag van prins Willem-Alexander op de 27 e Die hij dan op zijn eigen verjaardag een eigen kring kan vieren. En dan de 30ste ergens in het land. Op ja. een of andere manier. Pieter, maar als we wat verder in de toekomst kijken. Amalia, prinses. Ja. Die is op, ja. eh, volgens mij op 7 december geboren. Wat we daarmee aan moeten we zeggen? Ja, want... Ja, uh, dat we dan wel, joh. Dus, dat zien we dan wel. Dus met, met koning Willem IV, met Willem-Alexander straks als koning, zeg je... houdt gewoon op 30 april. Ja. Okay. En, en je gaf net een aan van... Hè, eigenlijk zoals je het vandaag hebt gezien, dan denk je... we moeten helemaal niets veranderen. Maar wat ja. zou nou een mooi idee zijn? Als we denken aan Maxima en Willem-Alexander, wat zou nou bij hen passen? Wat voor manier zouden ja, zij het kunnen vieren? Wat je dat zou kunnen doen is, in, is concerten in de grote steden. Je hebt natuurlijk het Prinsengrachtconcert met al die bootjes in het water... Uh -huh. Uh, je zou het kunnen combineren met een groot concert... op het museumplein in Amsterdam. Nou, op andre, in andere steden kun je het dergelijks ook doen. Uh, op het Hofplein in Rotterdam. Uh, op het Binnenhof in Den Haag. Op allemaal mooie pleinen kun je, kun je concerten geven. En die kunnen zij dan langs reizen. Dan zouden ze het ene jaar daar kunnen zijn. Het andere jaar daar kunnen zijn. En dan zou je ja, misschien wat eigentijdsere muziek kunnen maken... voor uh, wat jongere mensen. Aan de andere kant, die hebben zich vandaag in Rena en Veelendaal ook kostelijk geamuseerd. Want je zag al werkelijk alle leeftijden door elkaar... Huh? En je zult het zien op tv straks. Het is een, uh, en morgen in de krant, uiteraard. Het was gewoon een geweldig succes. Kan niet ja. anders zeggen. En je zult het van iedereen horen die erbij was. Kijk, fantastisch. Eigenlijk ben jij helemaal omgezegd: hou het vooral nou zo. Na vandaag even wel. Oké, okay. helemaal goed. Dankjewel, Pieter Kleinberning, royalty Watcher van de Telegraaf. Uh, fijn dat we even mochten bellen op deze drukke dag voor jou. Um, en er wordt inmiddels ook uh, flink gebeld en ook uh, flink getwitterd. Ik lees wat tweets voor. Ik schijn een tweet van Petra Kramer verkeerd voor te hebben gelezen. Ik heb een halve tweet voorgelezen. Excuus daarvoor, Petra Kramer. Dat kan gebeuren als er zo'n massaal een discussie ontstaat. Marcus die zegt: hashtag WNL met al die verboden en beveiliging op Koninginnedag begint het meer te lijken op een soort anti-beveilingsdag. Ik zeg: schaf maar af. ben ik het. Uh, dus niet meer eens. En John Dickinson die zegt... 30 april moet Koninginnedag blijven zo. Zo voorkom je massale 1 mei demonstraties. Iedereen ligt lam in bed. En morgen ga ik het overigens inderdaad ook daarover hebben. Die 1 mei demonstratie in de dag van de arbeid. Maar nu even Koninginnedag. Uh, Kalahiri zegt verplaats het hele feest naar bevrijdingsdag. Belangrijker dan iemands verjaardag. Interessant. En Diet Groothuis zegt... Onzin gewoon op 30 april laten. Never change a winning date. Eens even kijken of de bellers het wel met me eens zijn, want op Twitter is niet iedereen met me eens. Suzanne uit Alkmaar, goedenavond. Uh, ja, goedenavond. Wat vindt u? Uh, uh, met de Suzanne Krok. Uh, ik zou zijn... Mevrouw Krop, ik hoor een enorme echo. Of u moet de radio wat zachter zetten... Oh ja, anders... ja. Ja. Nou ja, andere inbellers hebben, die hebben al uh, het gras van mijn voeten voor een deel weggehaald. Wat vindt u? Uh, van het huidige staatshoofd uh, wordt nu uh, de verjaardag van haar uh, moeder geëerd. Als Willem-Alexander uh, koning wordt, dan eert hij met 30 april... want daar uh, zou ik voor kiezen... Uh, eert hij de uh, verjaardag van zijn grootmoeder... Uh, ik zou het dan omzetten in een koningschapsdag. En bovendien, Juliane is de koningin van de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik zie geen enkele reden waarom Willem Alexander eigenlijk niet jagen naar zijn verjaardag. Uh, dit zou zo aanhouden. Oké, okay, helemaal goed. Uh, dank voor het inbellen vanuit Alkmaar helemaal. Suzanne, dankjewel. Um, en als het goed is hangt Koos Huizen nog altijd... de geschiedkundige die gepromoveerd is deze maand... en met dat hele idee van Oranje Dag opkwam... waar ik een... Nou ja, mijn Oranje Hart ging daar sneller van kloppen. Ik vind het fantastisch. Meneer Huizen, bent u daar nog? Ja, ja, ik ben daar nog. De, de Kroningsdag. Want uiteindelijk vieren we natuurlijk vandaag... dat koningin Beatrix 32 jaar koningin is. Is dat misschien een idee, dat we gewoon de, de, de kroning vieren? Ja, maar ik denk gewoon dat het goed is en ook echt wel Nederlands... als je probeert zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. En oranje is natuurlijk... Oranje is heel populair en dat moeten we ook houden zo. vind ik ook. En ook dat men er vandaag weer van genoten heeft, is alleen maar een goede zaak. Maar aan de andere kant, als je het kan koppelen aan inhoudelijke dingen uit onze geschiedenis... Het, het verleden, de inzet voor vrijheid en verdraagzaamheid en dat soort elementen... dat zou wel wat meer aandacht kunnen krijgen. En ik denk als je dus oranje dag ervan maakt en wat meer aandacht aan willen van oranje... Hm. dat je dat dan... Uh, impliciet doet. En dat is breder dan alleen de vorst zelf. Dat is ook breder dan alleen de kroning. Dus ik denk dat je het alleen maar voor andere mensen ook vanzelfsprekender maakt. En dat is gewoon een goede zaak in Nederland. En dat is ook een zaak trouwens die de Oranjes altijd nagestreefd hebben. Nou, heel goed. Dank, uh, dank voor deze reactie, meneer Huizen. U kwam met het idee op. En we zullen zien wat er gaat gebeuren. We zullen zien of uh, Oranje dacht dat daadwerkelijk uiteindelijk gaat komen. Uh, dank u wel. Ik ga meteen door naar de belles, want het wordt flink ingebeld op 0800-1121. Meneer van Leeuwen uit Huizen, zegt u het maar? Ja, ik ben, uh, ben niet zo'n oranje klant. Oh. In die zin dat Maurits die heeft Oldenbarneveld laten vermoorden. Ik zat in Leiden op school en dat ja. aan de overkant was de universiteit en daar was toen die, de strijd tussen Arminius en Gomarus. En de, de gebroeders de weer, dat waren die zij ook vermoorden door Oranje. Maar meneer klant. Van Leeuwen heeft toch vandaag gezien dat het een fantastisch feest is? Heel viert ja, feest. Dat, dat vind ik niet. Ik vind uh, meneer Huizen een. Uh, Ha, ja, die heeft een beter idee, want ik ben niet zo kapot van die Oranjes. Maar Oranje dacht Katholiken dan... Die is... we werden vroeger ook al drukt en die Joden. Ja, nou wij worden... Nou, kom er maar eens om. En bovendien hebben ze niets meer te maken met het willen van Oranje... want het gaat dan eerst naar het Friese Tak... Nou. En dan uh, daarna is, uh, zijn er ook wel dingen die je niet zo meteen kan vernoemen, maar die niet kloppen. Oké, okay, dankjewel voor het inbellen, meneer Van Leeuwen uit Huizen. En er is zowaar ook iemand die het met me eens is, Rick Bors uit Niemandsdorp. Ja, hallo. Ja, oranje dag. Fantastisch idee, wat... hè? Ja, ik wil je wat vertellen over de Koningendag. Ik vond dat het vandaag heel erg een mooie dag was. Mm -hmm. Ik ben ook zelf met de trukkersrit in de Hoek Zwaard mee geweest vanaf oud-Bijland. Door heel de hoekse waard heen. Prachtig. En ik vind het ook een hele mooie dag om dit uh, zo te vieren. En wat vind je dan van 24 april straks, Oranje Dag, dat we dat gaan vieren? Zes dagen eerder dan nu? Ja, dat vind ik ook wel uh, iets moois. Ja, hè? Ja, dat vind ik ook. Nou, heel goed. Dankjewel, Rick Bors. Um, dat je het uh, met me eens bent, maar niet iedereen is met me eens. Ik ga naar mevrouw Trompenaars uit Vught. Ja. Wat ja. vindt u ervan, Oranje Dag? Nou, ik, ik, ik prefereer de dag van vandaag. Waarom? En dat, ik denk dat het zo is dat uh, Willem-Alexander als hij koning wordt, traditievol als de familie is, uh, dat hij deze dag zal handhaven, omdat uh, hij daarmee zijn moeder, maar vooral ook zijn grootmoeder eert. Ja, maar, dat, Dus u vindt gewoon dat we dat moeten houden En Amalia straks? Amalia ja, moet dan ook is, gewoon, Juliana? Het is ook in de Nederlanders nu zo'n beetje ingegraveerd. En ik, ik geloof dat we het echt zo moeten houden. Dat, het, is, het is een mooie dag geweest weer vandaag. En ik denk dat de meeste Nederlanders daar heel blij mee zijn. Maar vergeten we dan niet in de toekomst wat we dan aan het vieren zijn? Nee, dat vergeten we niet. Dat geloof ik zeker niet... En, uh, nou, ik ben in ieder geval voorstander van de 30 e april. Nou, dank u wel, mevrouw Trompenaars. Uw mening is duidelijk. Ik ga naar Menno van Zelst uit Gouda. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij de, bij de vorige man. Waarom? Um, op het moment dat je nu zegt van we gaan veranderen om een traditie te starten, ben je op het verkeerde spoor. Als je zegt van we houden vast aan de 30ste, dan maak je een traditie. Een traditie start je niet, die... die, die Groeit. Maar de traditie, is... we hebben het vroeger gevierd op 18 juni, Waterloo-dag. We hebben op 31 augustus de verjaardag van koningin Wilhelmina gevierd. We vieren nu 30 april. Dan zou de traditie zeggen dat we 70 juni moeten gaan vieren. We hebben nu twee regerende vorsten achter elkaar, de 30ste. Als Willem-Alexander zich daarbij aansluit, dan heb je er drie op een rij. En dan wordt het hoe langer, hoe meer een vaste datum dat ontstaat. Op het moment dat je nu gaat verschuiven, maak je alleen de weg vrij om over bij de volgende uh, troonwisseling weer te zeggen van we, houden, we wisselen. Op het moment, als je blijft wisselen, dan hou je dat in stand. Als je nu de traditie aanhoudt, wordt het op een gegeven moment vanzelf een vaste datum. Zo maak je traditie. En wat moeten, we dan, wat moeten we aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen in de toekomst gaan uitleggen? Wat vieren we op 30 april? Vieren we dan de verjaardag van een oud-koningin? We vieren uh, het Forstenhuis. Het, het we kunnen alles wat we er, erbij willen vieren. dat kunnen we erin vieren. Want je hebt inderdaad op een gegeven moment. je zit vlakbij de verjaardag van Willem-Alexander. Die, die gerust ook op zijn eigen verjaardag. thuis zijn verjaardag zou willen vieren. Uh, je hebt inderdaad. Dus de, de, de link naar zijn moeder, naar zijn grootmoeder. Je hebt, op, je hebt al een dag met traditie. Duidelijk. Helemaal goed, men al vanzelf. Ik, ik begrijp je punt helemaal. Tradities die vervangen niet. En op zich vind ik dat dan inderdaad ook een uh, interessant standpunt. Dank je wel voor het uh, inbellen. En alle bellers bedankt. En alle twitteraars ook bedankt. Onze zendtijd zit er vrijwel op. Zometeen op deze zend is het de beurt aan kunststof. Daarin is Mieke Gerritsen, directeur van het Museum of the Image, te gast. We hadden vandaag een mooie uitzending over Koninginnedag uiteraard. Moet het oranje dag worden, ja of nee? Morgen is het ook weer zo'n dag, dan is het de dag van de arbeid. Morgenavond ben ik om half zeven weer, dan ga ik het uiteraard daarover hebben. WNL is er eerder ook nog, dat is morgenochtend om zeven uur op Nederland 1... met Vandaag de Dag. Wat mij betreft een hele wakkere avond. Vanaf deze zomer bij het Internationaal Danstheater. Zonnekoningen, de elegantie van het Franse Hofballet... in contrast met emotionele dans uit Ghana. En Mannen van de Tango, waar melancholie de passie ontmoet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 En win je reisom terug. Alleen vandaag? Check de voorwaarden op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.